Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes.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 538 Nieuws. 6 uur. Ik ben hier een schut. Vanaf morgenochtend 6 uur geldt in bijna het hele land code oranje. Er komt namelijk weer flink wat sneeuw aan. Rijkswaterstaat hoopt dat iedereen thuis gaat werken... want de wegen kunnen onbegaanbaar worden. Ondertussen raakt in meerdere gemeenten het strooizout op. Bijvoorbeeld in Heilo, Bergen en Leiderdorp. Daar wordt nu alleen op de belangrijkste wegen gestrooid... of wordt het zout gemengd met zand. Ook de NS maakt zich op voor een barre dag morgen... en gaat door met de uitgeklede dienstregeling... die van vandaag begon na een grote storing. We zijn er een beetje aan gewend, toch? Klein beetje sneeuw in ijsland. Het is al snel hier dat de treinverkeer stil ligt, dus uh, je wendt eraan. Ook morgen rijden er dus minder treinen. In de regio Rotterdam rijden er ook helemaal geen bussen. Honderden mensen zijn afgelopen nacht gestrand op Schiphol. Ze konden zelf geen hotel regelen omdat ze niet door de douane mogen. En het wordt niet beter, want net is bekendgemaakt... dat ook morgen weer 600 vluchten worden geschrapt. KLM waarschuwt reizigers trouwens voor oplichters... die zich voordoen als de klantenservice die over de compensatie gaan. En in Schiedam werden gisteren twee mannen opgepakt... na een dodelijke mishandeling bij een metrohalte...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 Krijg je nog het weer, vooral in het westen en noorden... een paar winterse buien. De temperaturen liggen vannacht rond het vriespunt. Morgen komt er dus weer een nieuwe pak sneeuw aan... met de meeste sneeuw in de ochtend. Het wordt een paar graden boven nul... maar door de harde wind voelt het een stuk kouder aan. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, volgens mij het rustig. Het is heel rustig. Er staan maar twee files. Eentje op de A12, dat komt door controles voor de Duitse grens. Dat staat 13 minuten. En op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorna... daarvoor Rozenburg-Centrum, 6 minuten. En één controle op de A74, dus uh, de grens met Duitsland en Tegelen. daar staan ze bij 100 per Nou, dat, zou, dat zal die controle zijn, denk ik wel. Ja, toch? Dat is hem. We, We, We, We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen. Tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je je inleg verliezen.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 Another dream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 Eternity in de middagshow van 5, 3, 8. Waar het gesprek van de dag nog steeds de sneeuw is. Ja, het is winterwonderland overal. Ja, het is prachtig. Leden van het team gaan ook in hotels, want anders kunnen ze hier morgen niet komen. En voor iedereen die het kan, als we de klauwen vallen en gaan spelen in de sneeuw. Ja. Bouw iets, maak ja. iets. Ja. Het is het gesprek van de dag. Iedereen heeft het over de sneeuw. Het is ook prachtig. Kinderen achter. gaan op de slene school, heb vanmorgen gezien. super ja, Superleuk. Het lijkt wel Anton Pieck. Ik zei dat nou ook weer? Ja, dat zei ik. <laughs> dat, is dat is zo. Ik wilde zeggen, ja. dan was wat ouds, denk ik. Ja, ja. Overal sneeuw. Behalve op één plekje in Nederland. Ja, ik, ik smul hiervan. Het is een beetje dat Gallische dorpje. Het is een ja. beetje Astrid St. We zijn allemaal Romeinen geworden. Behalve één maar dorpje. Ja. Wat... En het nieuws zei ik erover. Iedereen ja. zeurt erover. En jij zit daar en je denkt er is niks. Femke? Ja. Ik ben het als jij nu naar buiten kijkt, zie je dan sneeuw? Nee, ik zie geen sneeuw. Oh. Helaas. Oh. <lacht> Voor mij geen winterwonderland dit jaar. <lacht> Waar bellen we jou? Wij belen in Castricum. Uh, bij Stam Pafinozeezicht. En er is geen sneeuw in Castricum? Er is hier geen sneeuw. Nee, helaas. Maar, maar liggen er kernkoppen of zo bij jou in de buurt? Is er een <lacht> legerplaat Er plaats? verwarming aan. Ja, wat is het? Nou, ik weet het niet. Maar uh, ze willen hier gewoon niet komen. Hebben jullie last van hooikoorts? De seizoen begonnen. Ja, de, staat de hooikortseizoen ding in De bloei. en de krokussen komen helemaal op. <laughs> oh, maar heel hem niks. Nee, heel hem niks. Ja, wonderlijk. Ja. ja. En, en ga je dan uh, de sneeuw ergens opzoeken of wat ga je doen? Nou, ik ben nu gewoon aan het werk, dus uh, helaas niet. Maar, uh, wie maar, bent, uh... maar dat is wel balen, toch? De hele Instagram staat er bol van. Ik weet ook niet of we dit eigenlijk moeten zeggen op de radio. Want straks loopt kastigum helemaal vol met mensen die sneeuwzat zijn. Ja. Dat, nou, dat vind ik helemaal niet erg. Jammer, <laughs> wel <ja>. gezellig, toch? <laughs> maar vind je het jammer? Ja, op zich vind ik het wel jammer. Ik had ja. ook wel even een iglo willen bouwen. En een ja, toch? Maar, uh, ja. Ja. Want als jij dan nu naar het nieuws ja, zit... Ja. Je zit naar het nieuws te, te kijken... En je zit naar de radio te luisteren. Wat denk je dan? Denk je wel aanstellers? Nou ja, ik vind het wel een beetje aanstellerietes. Eigenlijk. <laughs> Want vroeger lag er veel meer sneeuw voor mijn idee. Ja, maar dat doet. Het uh, ah, makkelijk praten, hè, Kasten ja. Er ligt heel veel sneeuw. Nee, behalve, behalve er bij ligt jou. helemaal niks. Er ligt helemaal niks. Ja, behalve bij jou. Ja, helaas. Ja, ja. ja. Hoop je nou dat die, uh, dat die sneeuwbui van morgen dan toch even ah. over Kastenkirk heen ah. komt? Dat je toch een beetje wat meemaakt? Nou, ik hoop het wel eigenlijk. Ja, want uh, ze verwachten 9 centimeter, hoorde ik. Ja. Dus uh, nou, ik hoop wel dat het nog even deze kant op komt. Met je neus tegen de oh. ruit gedrukt. En we gaan morgen ja. weer even bellen met elkaar, Femke. Dat is goed. Ik hoop het zo voor jullie. Ja, echt? Ik hoop het ook. Doei, tot morgen. Doei! Tot morgen. Doei. Knel. Nee, nou, dat is uh, understatement. Dat was ik al niet. Er loopt het liedje af, moet ik even rennen. Ja. Nee, het, ik ben... is, het is mankdane, hè? Ja, het is Mankdanen. ja. Geen ik ben, val, uh, nee. ik ben uh, gevallen op oudejaarsdag uh, oh, omdat je er je weer Ja, ik was weer aan het rennen. Bartje zijn weer aan het rennen. Nee, ik was, ging vuilnis buiten zetten in gleed uit. Ben je? Ja, vol op mijn knie. Och. Badjas aan. Had je een badjas aan? Ik stond onderaan. Badjas open? Allemaal mensen die aan het wandelen waren. Oh. Ja. Lag je daar echt tussen het vuilnis op een gegeven moment? Ja, Gewoon, ja, ja, ja, oh, nee... Ja, ja, ja. Oh, ja. je en hebben, en, en, en men, mensen die het uh, spannender vonden om te kijken dan te helpen. Want ze zagen ineens een blote man tussen het vuilnis liggen op de grond. Wie is dat nou, een blote, blote man? Ja. Ja. Ja. Oh. ja, dus ik moest een beetje rennen voor Hensen, maar dat deed pijn. Ja. Maar bedankt voor de hulp. Ja, geen dank. Ja. Blijf ja. vooral zitten. Ja. Nee, helemaal heeft dus dit beeld niet meer uit mijn hoofd. Ziet. Nee, nee snap, pod, ik. Just, uh, goed. Ja. Ja, snap ja. ik. Ja, snap ik. Het was ook vier uur middags. dat was vakantie. Het is allemaal van die stompjes sigaren ligt hier over. Van die lege asbakken. Ja, ja. Ja, ja, ja, goed. Uh, dat was Hensen met Unbab. Heel goed. Hier in de middagshow. Uh, we trapt op een scheef om kwart voor zeven zometeen. Ja. Uh, nog iets minder dan een half uurtje, dan geven wij het woord aan Daphne. Ja, en Daphne heeft uh, goed oud en nieuw gevierd. Ja. Ja, ja. Het kan wel eens voorkomen dat je dan uh, een vibe hebt als je wat op hebt met iemand. Maar soms weet je niet dat diegene dan bezet is. Ja. Betrapt op een scheef om kwart voor zeven We doen. het Zo meteen weer. Heb jij ooit iemand betrapt op een scheef op vreemd gaan? Hè? Ja. Uh, laat het ons weten. Want we hebben elke dag om kwart voor zeven een plekje voor jou. Om dat verhaal te vertellen. Want het is. Al, het is nou, we doen dit al maanden nu. En het is elke avond smullen. Ja. Het is gewoon geweldig uh, ja, om, is iemand, is, uh, om iemand te betrappen op vreemd gaan. Ja, en dus heb je een verhaal waar je op zit. Waarvan je denkt. Ja, dat was. Dat was ongelooflijk. Ik moet het nog steeds een beetje verwerken. Deel het hier ja. met ons. Laat het ons even weten. Als je een goed verhaal hebt. Die je, je wil vertellen. Uh, met de vijf. App, kun je ons een berichtje sturen... en dan zet je in dat berichtje, uh, berichtje betrapt of schreven... en dan nemen we contact, uh, contact met je op. Dus heb je een, een goed verhaal voor betrapt uh, op een scheef om kwart voor zeven... even betrapt of schreven naar ons sturen met uh, de 50 app Your husband is coming. Where is my husband? Bray! Where's my husband? Hier in de middagshow show van 538. Het is uh, vijf minuten voor half zeven Iris. We hebben het nu zo zometeen. En wat heb je mee voor ons? Je kan weer je eigen tijdlijn kiezen op Instagram. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een nieuwe trapleuning nodig hebt. En uh, wat doet een beetje trapleuning tegenwoordig? Ja, het geeft toch wel een hoop ondersteuning, toch? Oh, oh, sorry. Ik weet wel wat een trapleiding... 327 euro en 75 ja. cent staat hier. Die hoef jij niet te betalen, want dat doen wij voor je. Hier, hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening.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 Combineer ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar voor dubbel voordeel.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 Nieuw, Optima Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. Ja. D-reizen. Live your dreams. 18 plus dus. Ja. Echt serieus? Ja, Oh, wat oh. oh, een geld! Ik verdikken Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken... voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hé, hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOE.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 Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar Allianzdirect.nl. Altijd fit, altijd vitaal, altijd doorgaan, altijd resultaat. Altijd Wekamp, Van sportkleding tot fitnessapparaten en supplementen. Nu extra korting op alles voor jouw goede voornemens. Altijd Wekamp. Vannacht, vooral in het westen en noorden kans op een winterse bui. De temperaturen liggen rond het vriespunt. En dan morgen. Morgen. Wel de ochtend heel veel sneeuw, maar in een groot deel van het land... zal het de hele dag doorgaan met sneeuwen. Wordt een paar graden boven nul, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. En we hebben al een code oranje morgen. <coughs> Oké. <Okay. Zodat uit. coughs> Jij gaat voorsorteren, ik ben toch zeker. <coughs> we hebben toch een code oranje morgen? Ja, zeker. We hebben we ook, inderdaad. Ja, ja. Thanks. En dan verkeer graag. Ja, het is rustig, alleen één controle als je Nederland komt binnenrijden op de A74. Dan staan ze vlak over de grens bij 100.8 te controleren. Het is exact half 7... Iris is hier. En ze praat ons bij. Goedenavond. Het winterweer zorgt voor problemen. Hoewel het vandaag meeviel met de buien en de drukte op de weg. Toch raakt het in meerdere gemeenten het strooizout bijna op. En KLM heeft bijna geen antifriesvloeistof meer... om de vliegtuigen ijsvrij te maken. Wat zit daar achter achter dit verhaal? Waar waarom maakt de KLM bekend dat ze er bijna doorheen zijn? Ja, het, ja. ja ze gaan het nu zelf ophalen in Duitsland, want ja. daar ligt nog een ja. voorraad. Ja. Maar het is ja. ook drie dagen Hoe komen ze daar, want je kan niet vliegen? Nee, en op de weg zou moeten. Nou, Schiphol die schrapt in ieder geval vast 600 vluchten voor morgen. Er worden vanavond bedjes neergezet voor reizigers die nergens heen kunnen of geen visum hebben. Er worden ook kussens, dekens en eten. Ja, die is wel dramatisch als jij op een overstap zit, hè? Ja. Als jij hier gewoon dacht even een uurtje te zijn... en dan ja. gaat je doorvlucht niet. moet je slapen op een stoeltje. Ja. Dennis gaat verder ook met de winterdienstregeling verder morgen. Ga alleen de weg op als het echt niet anders kan... drukt de kanemie ons op het hart. Geldt namelijk inderdaad code oranje vanaf 6 uur morgenochtend. Vanaf de middag wordt het dan iets droger... maar pas om 4 uur morgenmiddag is het waarschijnlijk Nee, hey, maar dat weer. is uh, vrij ellendig voor ons om naar de studio te komen. Ik, ik zie nog even geen tijdsvak... Waarin ik moet gaan rijden, zeg maar. Ja, ik heb een kuchje en jij. Uh... Ja, ik. Uh, hè? Gewoon om tien uur ochtends vertrekken, dan red je het wel. Ja. Uh, Oké, okay. doen we dat? Ja, ik heb geen idee. Het wordt glibberen en gelijk. Ik vond het gisteravond al toteken. Ja, ik heb het al eerder gezegd, maar kijk, ik zit altijd in kamp, het valt allemaal wel mee. Tot nu toe heb ik altijd gelijk gehad. Als ja. het over code Oranjes gaat en zo. En ik misschien ook morgen voor het eerst ongelijk ga krijgen hoor, maar. Ja, je kan toch wel gewoon als je een beetje op tijd bent. dan kan je toch overal komen waar je wil. Ja, maar gisteren kon ik niet van mijn parkeerplek afkomen. Dat soort taferelen. Oh, je kwam gewoon niet eens thuis weg? Ik kwam thuis niet eens uh, weg. Dat is een nee. slecht begin. Ja, dan ja wordt, het, dan ja, wordt het dat, dat is lastig, ja. ja, ja. ja. Ah, Als je de bel... deur ook niet open gaat krijgen op een nee. gegeven moment... Dan... <laughs> ja, ik bel wel in. Nou, bel jij lekker. Ja. Andere sterren hebben er ook last van. Antoon heeft bijvoorbeeld de try-out geannuleerd van zijn clubtour in Amsterdam. Ja, en uh, goeie goeie. Dylan Jesselgus kan morgen niet op de koffie bij informateur Letchert. Dat zou ze doen namelijk omdat haar vliegtuig vanwege de chaos niet op Schiphol kan landen. Ander nieuws dan. Oranje Internationaal Justin Kluivert die ligt even uit de relatie. Hij liep zaterdag tegen Arsenal een knieblessure op en moet geopereerd worden. Het is dan ook niet duidelijk of hij in maart weer bij het Nederlands elftal is. En natuurlijk richting het WK is dus dat niet echt goed nieuws voor hem. De ploeg van Koeman speelt in maart ter voorbereiding op het WK oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador. De Kickbox-liefhebber moet voortaan bij een ander platform zijn... om Gevechten van Glory te bekijken. Dit jaar zijn alle evenementen namelijk live te zien bij Kijk. Daar heb je geen abonnement voor nodig, zoals eerder wel was... toen het alleen nog bij Videoland te zien was. Kijk voert namelijk Pay Per View in. Daardoor kunnen kijkers dus een ticket kopen voor het evenement zelf. En uh, je kan weer je eigen tijdlijn kiezen op Instagram. De rechter dwingt Meta namelijk om de instellingen van Facebook en Instagram te veranderen. Dat betekent dat je standaard voor een tijdlijn kan kiezen... waarin alleen berichten van vrienden te zien zijn en niet dat hele algoritme oh, gedoe. Dit is echt rampzalig nieuws voor heel veel vrouwen in bikini. Die uh, filmpjes maken op, uh, op Instagram. Want ik krijg daar alleen maar in mijn timeline. dat je daar dan een keertje naar gekeken hebt. Hè? Ja, een krijg keertje. Je dat? Ja, in een keertje. Dat. En en nu, nou, als je één keer ja. kijkt. dan komt dat echt niet de hele tijd, en nu hoor. Nu krijg ik alleen nog maar content van mijn vrienden. Dus. Nou, je moet er gewoon gaan volgen, dus, Jelt. Want verdik, ga ja, ja. ik dat doen? Je hebt een Ga ik dat doen? Maar dit is wel lekker dat we het algoritme een klein duwtje terug nou, kunnen geven, absoluut. toch? Ja. Eerst dank. Graag gedaan. 538: De 538 Middagshow. Met Alesso, Sarah Larsson. Dit is Words. Radio 538. I love you too. Another trip on my phone. At your house again. Are we important friends? There's so much that I want to say. But I gotta hold it back. So scared how you react. Pretty mm -hmm.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 voor Betrapt op een Scheven. Daphne, goedenavond. Goedenavond. Welkom bij Betrapt op een Scheven om kwart voor zeven. Ja, dankjewel. Vertel eens, heb je een goed verhaal? Uh, ik denk het wel, ja. Ik uh, ben een keer in een nieuwjaarsnacht behoorlijk dronken geworden... en uh, met een bekende mee naar huis gegaan. Deze man had al een tijdje een oogje op mij, merkte ik... en uh, ik vond hem ook al langere tijd aantrekkelijk... En uh, ja, ik ben dus meegegaan, te dronken, om überhaupt iets anders te doen dan slapen. Maar we hebben wel gezoend. En ik ben in zijn tweepersoonshoogslaap op de land. Uh, op een gegeven moment lag ik heel vast te dromen. Dat ik, uh, nou ja, ik gescheld hoorde en gestompt werd. En toen begon het ook eigenlijk echt een beetje pijn te doen. En toen zat dus uh, meneer zijn vriendin naakt uh, bij ons op bed. En ze was mij met de uh, vuisten aan het slaan huh? Oh. Zij was dus uh, naar een ander feestje geweest met vriendinnen en uh, net zo dronken thuisgekomen. En uh, ja, ik moest eigenlijk eventjes bijkomen, maar hij zei, ik denk dat je beter kunt gaan. <laughs> <Ja. laughs> Understekend. <laughs> en uh, ja, ik, ik merkte dat ik alleen mijn broek nog maar aan had. En uh, ik ben die hoogslaper uitgeklommen van het trapje af. En heb mijn kleren in het donker eigenlijk bij elkaar lopen zoeken. terwijl zij nog aan het bekvechten waren in dat hoge bed. Want zij en, woonden ook daar? Zij woonden ook daar, ja. Ja, Jij bent gewoon mee naar huis genomen waar die samen ja. woont. Ja. toch? Ja. Wow. Nou, ik wist dus echt van niks. Ik wist echt niet dat hij een vriendin had. Maar het wordt nog mooier. Ik, uh, ik had uh, namelijk die avond een uh, nieuwe hele dure septijnenstap dus, dus BH aan. En die kon ik niet vinden. En ik wilde echt niet zonder dat ding naar huis. Maar ik wilde ook niet later daar nog een keer terugkomen om hem op te halen. Dus ik, uh, ik was dat ding aan het zoeken. Ik hoorde die vriendin aanstel te maken om dat bed uit te komen en naar huis te gaan. En uh, toen, mijn dronken hersenen hebben toen bedacht dat ik mijn best kon verstoppen. Oh. En ben onder een bureau gaan zitten. <laughs> en... Uh, ik heb gewacht dat zij weg is. Zij struikelde ook nog over een schoen van mij. En uh, toen stond ze op en ging de deur uit. En uh, ik kwam onder dat bro vandaan. En ja, die man die schrok zich rot dat ik überhaupt nog daar was. <lacht> <lacht> hij wilde mij eigenlijk het liefste nog mee terug in bed nemen. Maar dan uh, had ik er niet zoveel, zoveel Oh, hij dacht, joh, als je er toch nog <lacht> bent. <lacht> <lacht> ja. Ja. En heb je je bij haar gevonden? Ik heb een BH die hing over de prullenbak heen. <lacht> dat heb ik wel gevonden. Ja, ik, ik ben vertrokken. Ik kwam op de trap naar beneden. Een, uh, ook een bekende die daar ook in dat gebouw woonde tegen. En uh, die nodigde me uit om eventjes koffie te komen drinken van de schrik. Ik heb daar mijn verhaal gedaan. En ik heb daar gezeten tot het dicht werd. Dat ik uh, nuchter genoeg was om naar huis te gaan. Daphne, ik heb genoten van je. Oh, heerlijk verhaal. Ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. <lacht> I think lovers pass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 Uh, Taylor Swift is uh, de favorite hier op 538. En uh, tot zover de middagshow. Ja, veel plezier met Martijn Gaal. Ja, fijne avond en pas op voor het glibberen en gladde Gof, morgen. Wees voorzichtig. Maar als het een beetje mee zit, om 4 uur gewoon een, een nieuwe middagshow. Dit ja. is Miles Smit. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. I'm waiting. <laughs>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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alleander.nl Beter Slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beter Bed... en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topwerken onder één dak. Beter Slapen. Beter Leven. Beter Bed. Oké okay team, nog even snel voor de kwartaalcijfers. Oh, sorry, ik moet er vandoor.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Nu heel veel voor heel weinig bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea. 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. Oh. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McCrispy Bacon and Onion.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 Ga naar figopet.nl Bij Feelingswonen vind je alles om van je huis een thuis te maken. Kijk op Feelingswonen.nl voor jouw dichtstbijzijnde winkel. Feelingswonen, passie voor interieur. Op zoek naar een jazztrio voor je nieuwjaarsborrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Sale bij Feelingswonen. Hoge kortingen, nu in de winkel.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 Ik ben hier een schut. Rond Amsterdam zijn de eerste treinen weer gaan rijden na de wisselstoringen. Morgen is er ook weer een aangepaste dienstregeling vanwege het winterweer. Er wordt dan ook minder gevlogen van en naar Schiphol. Er zijn nu al 600 vluchten gecanceld. Kunnen er nog meer worden? En Schiphol zet bedjes neer voor gestrande reizigers die niet